9 uur. Het NOS journaal. Mark Visser. D66-leider Pechtold noemt de uitspraken van VVD-leider Rutte over Europa onverantwoord en ongeloofwaardig. Op een vraag gisteravond in het debat in Carré: of hij tot het uiterste wil gaan om de eurozone te redden, zei de premier nee. Pechtold reageerde meteen en vond het een slecht signaal dat de hele wereld overgaat. In het Radio 1-journaal zei Pechtold zojuist dat Rutte bang is het hele verhaal te vertellen over Europa. Hij geeft aan welke houding je hebt. Ik vind dat je de nuance moet geven, zei Pechtold. Het praten over Griekse leiders die achteroverleunen is volgens Pechtold populistische prietpraat. De Nederlandse economie is twee plaatsen gestegen op de lijst van meest concurrerende economieën van de wereld. Vorig jaar stond Nederland zevende en nu vijfde op de lijst van het World Economic Forum. Nederlandse bedrijven zijn innovatief en flexibel en het onderwijs is van hoge kwaliteit. Verder zijn Schiphol en de Rotterdamse haven een belangrijk knooppunt in de internationale handel. Op de eerste plaats staat Zwitserland, gevolgd door Singapore, Finland en Zweden. Volgens het World Economic Forum is het belangrijk dat de komende kabinetsperiode verder wordt geïnvesteerd in technologie, onderwijs en infrastructuur om de concurrentiepositie in de top 5 te houden. Rotterdam begint een experiment met alcoholvoorlichting aan kinderen van 9 jaar. Het is volgens wethouder De Jonge belangrijk om vroeg om met voorlichting te beginnen... omdat daarmee problemen op latere leeftijd voorkomen kunnen worden. Het onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat ruim een derde van de 12-jarigen wel eens alcohol heeft gedronken. In groep 7 en 8 van de basisschool, waar kinderen nog jonger zijn, heeft een vijfde al ervaring met alcohol. De gemeente Rotterdam vindt die cijfers verontrustend en wil daarom eerder beginnen met voorlichting. In de binnenstad van Groningen heeft een student vannacht een paar uur vastgezeten in een spleet tussen twee gebouwen. Een medewerker van een grillroom hoorde een harde schil en ontdekte dat er een man vast zat tussen twee muren. Waarschijnlijk was de student van een dak naar beneden gevallen. Brandweer kon hem alleen bevrijden door een gat te slaan in de muur. Het weer dan. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 19 graden. Morgen opnieuw een droge dag met zon en stapelwolken. En het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Een kleine 25 kilometer file is er nog. Op eh, opvallend is het A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat de langste file 5 kilometer tussen Beverwijk Oosten en het knooppunt Raasdorp. Een ongeluk op de A12, Arnhem en richting Den Haag bij het knooppunt Lunetten. Twee kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. En een vrachtauto is stilgevallen op de A15 Europort richting Rotterdam. Bij Rozenburg staat drie kilometer, de rechte rijstrook is dicht. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer.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 Kies voor de zekerheid van kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. Overtuig u zelf. Kom naar de 50PLUS-beurs of kijk op vkgkozijn.nl. VKG-keur. Merk het verschil. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding aan jou. Twee keer geel.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 NOS Radio 1-journaal, live vanuit Den Haag. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. U hoorde net, Nederlandse bedrijven zijn innovatief en flexibel. We zijn zelfs gestegen op de wereldwijde concurrentielad. Het gaat eigenlijk best goed. Hoe zit dat? Straks de details in het Radio 1-journaal. Eerst nog even terug naar D66. Want de lijsttrekker Alexander Pechtold is tevreden... over het verloop van de verkiezingscampagne voor D66. En over de peilingen. Die 14 zetels waar hij zo ongeveer op staat... dat vindt hij een mooi aantal. Uh, 40% winst want 10 zetels nu. Ja. Uh, andere partijen, uh, wie kan er over winst spreken? De SP, VVD een dus vind Ik Vind het wel prima zo? Wilt niet nee, natuurlijk niet. Ik wil oh. er nog veel meer. Ik wil dat... Daar krijgt u meer dat stabiele midden. Ja, maar, maar, maar dat lijkt mij dan toch vervelend dat die lijn zo stabiel blijft. De, de, fijn dat hij niet om, verder omlaag gaat. De afgelopen maar... week verschoven er tussen SP en, en, en, en PvdA... ik geloof iets, nou, 7, 8, 10 zetels in 2, 3 weken. Ja, maar die komen dan niet bij u terecht? Jawel, één daarvan ging naar de eerste. Ja, maar dat is tussen SP en PvdA. U bent snel tevreden, meneer Pechtold. Mevrouw Renssen, ik, ik, ik, ik geef aan dat het voor een middenpartij, wanneer de flanken elkaar... vanuit het schuttersputje beschieten, dat het stabiel blijven één is. He, want mm. altijd anders had u mij gevraagd, ja, D66 zakt altijd wat terug. Nee, D66 stabiliseert op dit moment op vier zetels winst. Dat kunnen weinig andere partijen zeggen. En als mensen inderdaad dat kabinet willen hebben... dan komen er de komende dagen nog twee, drie bij. En dan uh, zit hier een tevreden mens. Hmm. Joost Vullings is bij ons. Jij hebt het hele interview met Pechtot ook meegeluisterd. Een zetelaantal aangeven, dat doen niet veel lijsttrekkers. Hè? En als we dan doorrekenen, waar, waar eindigen we? Ja, dus rekenen is niet mijn sterkste kant... maar 14 plus <laughs> 2 A3, dat is dan 16 A17 zetels. Uh, ja, dat is in ieder geval een concreet aantal... waar we op kunnen, kunnen afrekenen. Wat hij hier vooral probeerde in, in dit fragment... is om zichzelf in het kamp van de winnaars ja. te plaatsen. Dat geeft altijd een goed gevoel. Uh, je merkt het aan Jolande Sap. Overal waar ze komt, dan krijgt ze vragen van... het gaat niet goed ja. met u. En dat wil je niet. Je wil dat een, een positieve sfeer rond je campagne hebben. Nou, dat probeerde hij hier af te dwingen... door te zeggen, ik behoor bij de winnaars. Ja. En er moet ook wel, Joost. Want hij wil, dat gaf hij net aan, in die coalitie. En die coalitie door het midden. En absoluut niet meer zo'n minderheidskabinet. Nee, daar was, was hij heel, uh, heel strikt. Was natuurlijk, gisteren zat hier uh, SGP-leider Kees van der Staaij. Die dacht, nou, minderheidskabinet... dat kan een goede oplossing zijn. Zeker als een formatie moeilijk loopt. En ik denk dat hij dat ook wel interessant vindt. Want wie weet komt hij dan af en toe eens in een positie de om het de af te dwingen. Ja. Dus een, een logische keuze voor, voor een kleine partij. Maar je zag dat Alexander Pechtold echt helemaal niks... van een minderheidskabinet uh, moet hebben. Hij zegt, het land moet... Worden, dus moet er gewoon een meerderheidskabinet uh, komen. Nee. Want hij vindt het belangrijk dat er stabiliteit is. Hè? Ja. En hij, hij, hij heeft het dan ook over dat, het, dat er een maximum moet zijn... van nou, vier, drie partijen in een regering, maar niet meer. Maar dat, is dat haalbaar op dit moment? Nou, drie, drie. Eh, het, het zou, als hij door gaat stijgen, dan, dan zou zeg, het oude paars in, in, in beeld kunnen komen. Maar, eh, en ik snap wel dat je dat wil. Hoe minder partijen, hoe minder je ruzie je kan maken in een kabinet. En hoe minder partijen zich, de, zich willen profileren in een kabinet. Maar of dat gaat lukken, dat, dat is lastig. Het kan echt vier, vijf partijen worden. En wat dat betreft zie je ook, gisteren Arie Slob begon toch wel een beetje te klagen... voor veel aandacht voor grote partijen, Alexander ja. Pechtold ook. Dat is ook wel terecht, want er zijn natuurlijk heel veel partijen... die de kans maken om te regeren. En die partijen vallen af en toe eens een beetje weg in de campagne. Ja, nou ja, goed, Slop en Pechtold proberen zichzelf in een, in een soort onmisbare positie ja. uh, te manoeuvreren. Hè? O, overschatten ze hun rol dan niet? Zijn ze echt nodig? Nou, als je, als je naar heel veel combinaties kijkt... dan, dan uh, D66 is wel het, het favoriete meisje in het balboekje. <laughs> dus ik kan me dan wel voorstellen dat je dan als D66-leider zegt... van nou ja, mensen... Uh, als je ons wel leuk vindt, zorg dan dat we wel zo sterk mogelijk in zo'n coalitie komen. En het is natuurlijk voor die partijen die net onder die top 4 zitten... heel moeilijk om, om aandacht te krijgen. Er zijn natuurlijk zoveel partijen... We hebben eigenlijk geen echte grote partij meer. Dus heel veel partijen zijn belangrijk. Maar aan de andere kant, ja, zoveel partijen. En zie er maar eens tussen te komen in de media om, om aandacht te krijgen. Dus ik snap wel dat ze op deze manier zeggen van... luister, het gaat niet alleen om de grootste. Het gaat ook om de partijen die nodig zijn om een coalitie te vormen. Goed. Joost Vullings, dankjewel dat je ons de hele ochtend uh, bijpraten over de campagne. Het verloopt tot nu toe op naar het volgende debat. Ja. Naar Groningen? Nee, ik ga niet naar Groningen, maar volgens mij een grote kans dat er een politiek 24 wordt uitgezonden. Althans, dat was de vorige keer zo. Ik, weet eigenlijk, ja. ik ga zo checken, maar dan ga ik even rustig kijken. Nou, het is in ieder geval allemaal terug te vinden uh, wat er gebeurt vandaag in de campagnes op ons liveblog. Liveblog van de NOS. En dat vindt u op uh, nos.nl. 10 over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De first lady van Amerika, Michelle Obama, heeft goed werk geleverd... op de Democratische Conventie in North Carolina. Ze wilde het vuur van vier jaar geleden weer terughalen en dat lijkt gelukt. Het regent in ieder geval lovende reacties op haar speech. Ze sprak met passie over haar man, Barack... en er werd veel gejuicht en gehuild toen ze aan het woord was. Het meest furore heeft Michelle Obama gemaakt... met haar zorg voor families van uitgezonde militairen. Die rol meet ze dan ook breed uit. Want op dit soort avonden, democratisch of republikeins... vaderlandsliefde telt zwaar. De American spirit, die ziet ze in de militairen die gewond raakten. Dat ze niet alleen weer gaan rennen, maar ook sprinten. In, in wounded warriors... Who tell me they're not just gonna walk again, they're gonna run and they're gonna run marathons. Bij de familie van een Irak veteraan valt dit goed. My brother is a veteran, een US Marine who served abroad in Iraq. She just touched my heart. Verder werkt Michel zorgvuldig alle doelgroepen af. De belangrijkste op dit moment is misschien wel de vrouwen. Om hun stem vechten de twee partijen hard. Barack werd opgevoed door een alleenstaande moeder... die moeite had de eindjes aan elkaar te knopen. Michel spreekt hier heel andere vrouwen aan dan Anne Romney vorige week... De vrouw van de republikeinse presidentskandidaat richtte zich toch meer tot de traditionele huisvrouw. Michelle haar publiek gelooft geen woord van Anne. Yeah, that was just a stage that was all play. We're about for real. I'm for real. You know, you can't say I love you women and it's okay. Het was maar een toneelstukje, zegt een Afro-Amerikaanse vrouw uit Virginia. We hebben het hier over het echte leven. Ik ben echt. Je kunt niet zomaar roepen I love women en dan is het oké, okay. zoals Anne Romney dus deed. Barack gelooft ook dat vrouwen moeten besluiten over hun eigen lichaam. Dit is de meest politieke uitspraak. Michelle verwijst hier naar het weer opgeleide abortusdebat in Amerika. Ze onderstreept hier het verschil met de Republikeinen. En uiteraard verdedigt ze de belangrijkste wet van haar man, Obamacare. Zijn wet op de gezondheidszorg, waar de Republikeinen zo'n hekel aan hebben. Michelle. Die natuurlijk de gevoeligste snaren raakt met persoonlijke verhalen. Hij was still the guy who me up for our dates in pavement in hole in the side door. Na vier jaar presidentschap is Barack nog steeds dezelfde man die mij op onze afspraakjes oppikte met een roestbak. Een vrijwilligster, ze moet hard werken, maar luistert ook had floor Ik moest weer terugdenken aan mijn eerste roestige auto die vlogende de fik. Michelle heeft haar doel bereikt. Deze zaal gaat voor haar door het vuur. Wessel de Jong op de Democratische Conventie in Charlotte, North Carolina. En Barack Obama is donderdagnacht aan de beurt. Is er daadwerkelijk crisis of niet? Nederland blijkt economisch gezien nog behoorlijk concurrerend. We staan zelfs in de top 5. Ja. Eerste is de verkeersinformatie. Kees wat is het rustig? Ja, deze spits komt zeker niet in een top 5 uh, terecht. <laughs> het is erg rustig vanochtend. Um, nee. Verder dan 35 kilometer zijn we nooit geweest. De A9, ook maar richting Amstelveen bij Raasdorp, 3 kilometer. A27, Almere Utrecht bij Beeldhoven, ook daar nog 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Pensioenfonds ABP investeert 80 miljoen euro in de N33. Deze rijksweg moet tussen Assen en Zuidbroek worden verbreed. Gert-Jan Dennekamp van de economieredactie volgt de pensioenfondsen. En dus ook deze ontwikkeling, Gert-Jan. De overheid vraagt al langer aan de pensioenfondsen om te investeren in infrastructuur, in wegen. Waarom doet de overheid dat eigenlijk? Nou, een paar redenen om uh, zo'n extra impuls aan de Nederlandse economie uh, te geven. Want de oproep is niet alleen in wegen te investeren, maar ook in ziekenhuizen, in huizen. En een paar weken geleden bijvoorbeeld een oproep om te uh, investeren in hypotheken. Dat komt voor een deel omdat buitenlandse investeerders uh, terughoudend uh, zijn. En daarom wordt aangedrongen op die oranje oplossing, zoals het soms ook wel wordt genoemd. En er wordt begerig gekeken naar de pensioenfondsen, want die hebben meer dan 800 miljard in kas... En ja, daar, die kunnen dan een enorme zwengel geven aan de Nederlandse economie. Maar aan de andere kant, pensioenfondsen zijn terughoudend... want het aanjagen van die economie, dat is helemaal niet hun belangrijkste taak. Zekere pensioenen uh, zijn hun belangrijkste taak. En ja, dat is lang niet altijd hetzelfde. Dus dat heeft geleid tot lang overleg... en uiteindelijk dus nu tot uh, dit project in uh, Drenthe en Groningen. Hmm. Uh, het is voor pensioen ook belangrijk dat er een rendement gehaald kan worden. Een hoog rendement. Uh, is dat bij zo'n weg het geval? Waarom heeft ABP besloten te investeren in die N33. Ja, nou De aarzeling bij infrastructuur is altijd wel groot uh, bij uh, fondsen. In ieder geval in Nederland. Want ja, er zitten ook enorme risico's aan. Hè. Projecten kunnen uitlopen, duurder worden. Je steekt je geld in die weg en dan zit je er vervolgens tientallen jaren aan vast. En daar is eigenlijk nu een oplossing voor gevonden. En dat is echt uniek in Nederland. Een nieuwe manier waarbij de fondsen investeren in de weg. En in ruil voor een wat lagere rente krijgen zij de inflatie gecorrigeerd. Dat is een ingewikkeld product, maar wel heel goed voor de fondsen... Want de belangrijkste aanslag op onze pensioenen, dat is die inflatie, en met deze investering krijgen ze dat voor een deel gecompenseerd. En in het buitenland was dat al heel gewoon, en in Nederland is dat nu voor het eerst. En als het slaagt, zeggen de fondsen dan, dan hebben we kans dat we vele miljarden meer in die Nederlandse infrastructuur gaan uh, uh, pompen. Ja, maar aan de andere kant uh, gaat Jan betaalt de overheid dan nu niet te veel. Ja, dat is ook langere tijd de aarzeling geweest. Uh, uh, bij Financiën dachten ze... ja, dit is wel een lastige, ingewikkelde vorm... en kunnen we niet beter uh, rechttoe recht aan lenen. Dat is simpeler. Ja. Uh, maar het voordeel is er ook wel... want ze krijgen nu een iets lagere rente dan uh, gebruikelijk. Uh, en, en in ruil daarvoor moeten ze dan die inflatie compenseren. Nou ja, het is een project en moet bewezen worden... of dit voor alle partijen aantrekkelijk is. Maar pensioenfondsen geloven er heel erg in... en geloven ook echt dat dit een manier is... waarop uh, zij op een, een zekere. Manier kunnen investeren in Nederlandse uh, infrastructuur. Oké. Okay. En eerder hebben pensioenfondsen wel geïnvesteerd in wegen in het buitenland. Uh, waarom daar wel al eerder kregen ze daar die inflatiecorrectie al? Ja, uh, wat uniek is in Nederland nu... Uh, dat was eigenlijk al heel gebruikelijk in het buitenland. Iedereen die over de Franse snelwegen naar het zuiden jaagt uh, deze zomer... die heeft een deel van de Nederlandse pensioenen helpen betalen. Want een deel van die tol belandt bij de Nederlandse pensioenfondsen. Nou, in Nederland kennen we natuurlijk geen tolheffing... dus moest er een nieuw product worden ontwikkeld... waar die fondsen ook in kunnen beleggen... waar ze ook weer van af kunnen, waar ze in kunnen handelen... en waar ze dan ook nog uh, het, de opbrengst krijgen die ze wende, wensen. Nou ja, en nu wordt met deze uh, pilot in het noorden, dit project in het noorden... gehoopt dat uh, dat op deze manier ook kan in Nederland. Nou goed, stel dat het dus uh, werkt, dat het experiment uh, lukt... Dus is dan, ligt dan de weg vrij voor investeren, bijvoorbeeld in hypotheken? Nou, ze zijn wel terughoudend, hoor. Want ze zeggen van ja, uh, wij hebben een goed rendement... staat bij ons voorop, niet te veel risico's... staat ook bij ons voorop. Ja. En dat, dat belemmert ook wel investeringen in Nederland. Want als je nou heel veel gaat investeren in Nederland... en het gaat even slechter in Nederland dan gaat het ook ineens slechter met de pensioenen. Daarom dringen pensioenfondsen ook aan op spreiding. Maar wordt er gezegd, als we kunnen investeren... en het is aantrekkelijk voor ons... en het is ook nog goed voor de Nederlandse economie... dan heeft dat natuurlijk voor ons een pre. En dat lijkt hier uh, uh, bij die N33 uh, het geval te zijn. Ja, dan zouden ze niet meer kunnen gaan doen. Gert-Jan Dennekamp over het ABP dat investeert in de N33. Het is bijna tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We blijven bij de economie? We mogen dan wel in een crisis zitten. Nederland doet het internationaal gezien nog best aardig. Volgens een onderzoek van het World Economic Forum... staat Nederland zelfs op de vijfde plaats... van de meest concurrerende economieën. Vorig jaar stonden we lager, op plek 7. We hebben contact met Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management. En dat is hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Samensteller ook van de ranglijst. Meneer Volberda, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Zeg, we zijn vooral benieuwd, wie doet het nog beter dan ons? Uh, er zijn uh, vier landen die het beter doen dan, uh, dan ons. Uh, nummer één staat uh, Zwitserland, twee Singapore uh, op de derde plaats Finland en op de vierde plaats uh, Zweden. En dan komen wij Nederland. En waar staat Duitsland? Duitsland staat één plaatsje lager dan wij genoteerd op de zesde plaats. Hé, hey, dat is interessant. Hoe komt dat? Nou, de Duitse economie uh, presteert natuurlijk uh, heel erg goed. Uh, staat uh, dit jaar ook weer op de zesde plaats. En Duitsland doet het goed als het gaat om uh, investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Uh, hele geavanceerde productie, ook een goede infrastructuur. Maar als je Duitsland vergelijkt met Nederland... dan doen ze het iets minder als het gaat bijvoorbeeld om uh, goed functionerende arbeidsmarkt. Je ziet dat in de Duitse arbeidsmarkt toch... Uh, de kierder is dan de Nederlands. En dat heeft met name te maken dat.. Uh... Voor, eh, dat, dat, dat, dat, ze, uh, dat het moeilijk is om uh, mensen van posities te laten wisselen, mm -hmm. mensen te ontslaan. Mm -hmm. uh, dat geldt in Nederland ook, alleen hebben wij natuurlijk wel een hele grote flexibele schil. We hebben heel veel uitzendkrachten en we hebben ook een steeds uh, groter wordend cohort van ZZP'ers. Ja, precies. Zou het dan toch nog nodig zijn in Nederland om dat ontslagrecht te versoepelen? Om nog hoger te komen op dit uh, lijstje? Nou, ik kan u zeggen, Zweden staat één plaats hoger dan Nederland... maar S Zweden heeft helemaal een zeer uh, rigide en stroeve arbeidsmarkt. Uh, dus die is nog veel rigider dan de Nederlandse arbeidsmarkt. En ja, daar snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Een uh, rigide arbeidsmarkt, dat wil zeggen uh, een heel hoogwaardige ontslagbescherming... leidt ertoe dat de werkgevers, uh, ja, als ze mensen niet makkelijk kunnen ontslaan... dat ze meer in mensen gaan investeren om te zorgen dat die mensen ook... Productief zijn en goed renderen. Aha. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse economie, waar je mensen heel makkelijk kunt ontslaan, is de geneigdheid van werkgevers om minder in mensen te investeren en juist uh, betere mensen aan te nemen. Ja. Even een vraag, meneer Volberda, want het is natuurlijk ook verkiezingsthema. De euro, Zwitserland en Zweden hebben hem beide niet. Heeft, ja. heeft dat er ook nog toe geleid dat zij hoog staan? Uh, nou, uh, een van de criteria is wel uh, stabiel financieel-economisch uh, uh, beleid. Uh, het macro economisch uh, financieel uh, beleid, ja. uh, daar scoorden die landen goed. Maar Nederland scoort daar relatief ook goed. Relatief, ja. uh, ook goed. Uh, maar wat je wel ziet is dat het verschil in concurrentievermogen van de Noord-Europese economieën... Uh, nou, zoals uh, Zweden, Denemarken, uh, Nederland. Als je dat vergelijkt met uh, Zuid-Europese economieën, dan, dan neemt dat afstand in concurrentievermogen wel steeds meer toe. Uh, sterker nog, Griekenland is ook dit jaar weer gezakt... van een negent, negentste naar een 96e plaats. Oké. Okay. Uh, ik hoor helemaal niet over bijvoorbeeld uh, China of India-landen... die een enorme economische groei kennen. Ja. Yeah. Maar daar moeten we ook constateren dat die groei uh, dit jaar uh, niet zo sterk meer is geweest als uh, uh, daarvoor. En je ziet dat uh, China nog steeds uh, het hoogste scoort als, uh, als, als Brikland. En die staat op de 29e plaats, maar is relatief al drie plaatsen gezakt. En dat geldt ook voor, uh, voor India. En, en, en dat zit hem in uh, een beetje... Ja, dat, dat de, de, de groei eruit is omdat ze zich um, niet meer aan het aanpassen zijn, uh, niet meer innoveren? Nou, het zijn nog steeds uh, landen met heel veel potentie en relatief ten opzichte van geavanceerde westerse economieën... een veel sterker groei. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar India... dan zie je toch dat het land problemen heeft... als het gaat om het hebben van een goede infrastructuur. Als het gaat om basisvoorzieningen in onderwijs en gezondheidszorg. En dat zijn echt elementen, basisfactoren... waar die, dat soort opkomende economieën aan moeten werken. Als je ook kijkt naar China... heeft China toch ook wel problemen met uh, goed functionerende financiële markten. Mm -hmm. Maar ook als het gaat om uh, regulering van concurrentie... Ja, dat precies. is nog steeds wel een issue in China. Dus we zien uh, dat die opkomende economieën... Uh, ja, dat, dat die nu een concurrentievermogen dit jaar uh, minder gestegen is. Ja. Met uitzondering trouwens van een land als Brazilië... wat, wat, wat dit jaar ook weer vijf plaatsen is gestegen. Nou, interessant. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank u wel. Should be stronger than me. You've been here seven years. Amy Winehouse met uh, Stronger Than Me. In de kelders van de beurs van Berlage is vanaf 15 september... een bijzondere tentoonstelling te zien. Van Gogh in 3D. Hoe dat eruit ziet, verslaggever Karin Alberts... liet zich rondleiden door de bedenker Melger de Wind... en vormgever Jean-Paul Commandeur. Gaat je een brilletje geven? Ja. Die krijgen alle bezoekers. Een echte 3D-bril.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 bij beeldende kunst toepassen wat bij andere kunstvormen heel gebruikelijk is. Vanuit de kelder van de beurs van Berlage de Van Gogh tentoonstelling in 3D vanaf 15 september tot 13 mei te zien, 13 mei 2013. Alweer half tien. Wat gaat de tijd toch snel? Snel terug naar Hilversum, naar Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen. Dag Marcel, Goedemorgen. Wat ga je doen na half tien? Heb je gisteren geluisterd naar onze uitzending? Uh, ja. Daar zat een uh, um, longarts in die heel boos was op haar pensioenfonds. Het pensioenfonds Medisch Specialisten. Want ja. dat belegt namelijk in de tabaksindustrie. Precies, ja. De Partij van de Arbeid wil nu dat daar een einde aan gemaakt wordt. En de directeur van dat fonds zit hier om uit te leggen... waarom het helemaal niet zo'n gek idee is. En het CDA wil een gehandicapte quotum bij de overheid. Ja. ja, daarover gaan we praten. Dus straks <laughs> in leuk. Goedemorgen Nederland. Ja, blijf luisteren Marcel. In Goedemorgen Nederland bij de Cairo. dus. Eerst nu het nieuws van half tien. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Radio 1, het NOS Journaal. In Noord-Holland mogen geen nieuwe windmolens meer worden geplaatst. en dit jaar moet er een algeheel verbod zijn, zegt gedeputeerde de Bond. De grote, moderne windmolens passen volgens de provincie niet in het landschap. Agenten en ambulancepersoneel kunnen voortaan via een nummer... aangifte doen als ze slachtoffer worden van geweld. Minister Opstelten introduceert deze vorm van aangifte... om slachtoffers zoveel mogelijk bescherming te bieden. Als aangever aarzelt om aangifte te doen omdat hij zich bedreigd voelt... moet de drempel zo laag mogelijk zijn, benadrukt de minister. D66-leider Pechtold noemt de uitspraken van VVD-leider Rutte... over Europa onverantwoord en ongeloofwaardig... In het Radio 1-journaal zei Pechtold dat Rutte bang is... het hele verhaal te vertellen over Europa. Het geeft aan welke houding je hebt. Ik vind dat je nuance moet geven, zei Pechtold. Het praten over Griekse leiders die achteroverleunen... is volgens Pechtold populistische prietpraat. Een Australische moeder, die al twaalf kinderen had... is in Melbourne bevallen van een vijfling. Van de baby's, twee jongens en drie meisjes... overleefde hun zusje de bevalling niet... Volgens het ziekenhuis is de 48 jarige vrouw op natuurlijke wijze zwanger geworden. Meerlingen zijn vaak het gevolg van kunstmatige bevruchting. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANBB ah, Verkeersinformatie. Bij Rotterdam op de A20, na hoek van de staat drie kilometer file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Zo'n ongeluk gebeurt, daarom is de rechter nog dicht. Op de A28, Zollen richting Amersfoort-Utrecht. Allereerst in de file voor knooppunt Hoevelaken, twee kilometer... Een stukje verderop, drie kilometer file tussen Maarn en Soesterberg. Er staat een vrachtauto stil. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Pensioenfonds voor medische specialisten belegt in sigaretten. En dat moet worden verboden, vindt de Partij van de Arbeid. Het CDA wil een gehandicapte quotum bij de overheid. Het hooikoortsseizoen duurt langer door de Ambrosia-plant. En het ochtendtumeur van Koos Postenmaat is 3 over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. <truiming> Thijs Boelens is vanochtend in Nijmegen. Een afspraak met een arts via je webcam. Vanaf vandaag kan het via FaceTalk. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En u kunt ook uh, mailen naar goedemorgennederland.nl. De meeste artsen in ons land, dames en heren, vinden het geen enkel probleem... dat het pensioenfonds medisch specialisten belegt in de tabaksindustrie. Dat stelt tenminste de directeur van dat pensioenfonds, Jeroen Steenvoorde. Gisteren werd bekend dat het pensioenfonds voor miljoenen in de tabak zit. Meneer Steenvoorde, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik had gisteren longarts aan de telefoon, die had daar hele grote problemen mee. Die zei, hoe kan dat nou? Ik probeer iedereen van het roken af te brengen... en dan gaat mijn pensioenfonds in de sigaretten zitten. Daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht uh, binnen de doelgroep. Uh, hoe weet maar, u dat? Omdat wij daar ook overleg over hebben met onze achterban. Ook uh, na de berichtgeving uh, afgelopen mei, ja. uh, maar ook al eerder... Uh, hebben we dit onderwerp nog opnieuw besproken met onze raad uh, van afgevaardigden. In ja. ieder ziekenhuis zit er één medisch specialist die in die raad uh, zit... Ja. En uh, daarmee hebben wij ook overlegd van... ja waar uh, moet je wel in beleggen en waar moet je niet in beleggen. Maar waarom zou je als uh, fonds voor medische specialisten gaan beleggen in tabak? Nou, wij zijn voor verspreide beleggingen. Dat werkt uiteindelijk beter. Het is ook heel moeilijk om ergens uh, de grens te leggen. Hè. Op de eerste plaats is het natuurlijk niet uh, verboden om, om dit te doen. De meeste pensioenfondsen doen het ook. Ja. Uh, maar aan heel veel uh, industrieën zitten gezondheidsrisico's. Hè. Dus niet alleen bij de tabak... Maar ook bij de drankindustrie, voedingsindustrie, obesitas is een uh, groot probleem. Ja. Maar je hebt de geen etische industrie. E ja. en, en doet u ook in wapens? Ja, wij beleggen ook in de, in de, in de wapenindustrie. Wij sluiten... Wat voor wapens? Uh, dat weet ik niet exact wat voor wapens. Wij sluiten alleen op dit moment clusterbommen uh, zeg maar uit. En, en de, dat, dit type industrieën. Uh, maar wat... Wat wij trachten te doen is zo weinig mogelijk bedrijven uit te sluiten... maar hmm. wel een goed engagement met ze te voeren. Wat wil dat zeggen? Ja. We trachten ze dus uh, te beïnvloeden... Ja. en de, op zo'n manier te komen tot een uh, beter beleid. Met andere woorden, u zegt, ik kijk gewoon naar het rendement... en van uh, ethische problemen heb ik geen last. Nee, natuurlijk uh, kijken we ook naar rendement. Uh, we hebben wel degelijk last van ethische problemen... vandaar dat we dus ook een ESG-beleid hebben. Environmental, Social en Confidence. Ja. En in dat kader proberen we dus ook bedrijven te beïnvloeden. Uh, en bijvoorbeeld bij de tabaksindustrie kan je dan denken aan bijvoorbeeld uh, de reclame uh, die ze maken, dat ze dat op een verantwoorde uh, wijze doen. Ja. Maar en maar goed, uiteindelijk daar is je... de overheid al voor, die daar regels voor stelt. Ja, maar ook als aandeelhouder heb je macht. Ook daar kan je dus eerst trachten te beïnvloeden. Je kan uh, op aandeelhoudersvergaderingen stemmen. Ja. En over het algemeen is het, kan je meer bereiken. Door met ze in contact te blijven dan om ze uit te sluiten. Ja, maar u zit toch niet in, een, uh, in de tabaksindustrie om, uh, om de tabak beter te maken? U zit daarin omdat het geld oplevert. Al onze beleggingen die, die wij doen, doen we natuurlijk met het oog op rendement. Maar wel tegen een verantwoord risico. Goed. Contact nu met uh, Artje Kuiken. Goedemorgen. Morgen. U bent kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Nou ja, het, het pensioenfonds doet het goed. Een dekkingsgraad van 105% dat is beter dan de uh, gemiddelde fondsen op dit moment. Wat is het bezwaar? Ik vind het bezwaarlijk dat als ik merk dat uh, artsen vragen om meer geld voor preventie, onder andere voor roken, uh, dat artsen geld krijgen om ziektes die ontstaan door roken, denk aan longkanker, uh, om dat goed op orde te houden en gelijktijdig heel veel geld verdienen aan de tabaksindustrie. Dat vind ik niet kunnen. Uh, en ik wil dan ook dat daar een einde aan komt. Hoe? Nou ja, ik kan me voor... de minister heeft natuurlijk overleg met de artsenfederatie... onder andere over de budgetten. Dus ik uh, zou voorstellen dat ze daar afspraken over maakt... en dat er een soort sociale code komt... dat investeren door artsenfederaties in tabak uh, dat dat niet wenselijk is. Ja, oké, okay, maar dit is dan één voorbeeld, tabak. En een code, namelijk uh, liever niet. Uh, ik zou zeggen, laten we eerst op de bak. Ik heb helemaal niet de streven om allerlei andere producten daaronder te brengen. Iedereen uh, weet dat elke sigaret evident uh, schadelijk uh, is. Ja, maar u weet ook en, dat obesitas voor de volksgezondheid... een grotere bedreiging op termijn uh, kan zijn of zal zijn volgens sommigen dan een roken. Dus waarom zegt u dan uh, uh, wel een code voor tabak en geen code voor, uh, weet ik veel, de suikerindustrie of, uh, uh, of, of andere vormen van voeding die slecht zijn voor de gezondheid? Ja, maar eten moeten we allemaal en dat doen we ook allemaal en als ja. dat met mate gebeurt is er niks aan de hand. Hangt er vanaf ik, wat je eet, toch? Uh, da, uiteraard is dat zo, uh, maar ik heb niet het streven om de, uh, de hele wereld onder zo'n code te brengen. Ja. Het gaat mij puur om tabak. Ik ben het ook niet eens, met eerste één woorden die zegt... Uh, mijn klanten vinden dit wel prima. Ik heb juist heel veel artsen gesproken die dit ronduit belachelijk vinden. Ja. En zich gev gevangen voelen omdat ze wel verplicht zijn om premie af te dragen. Ja. Goed, um, de vraag is uh, wat zo'n code voor een effect zal hebben. Ik bedoel, zitten daar boetes aan vast? Is het een verbod? Gaat u het bij wet verbieden? Of is het alleen maar een gedragscode? Nou kijk, in eerste instantie uh, wil ik gewoon dat de minister actie onderneemt. Nu heeft ze gezegd, ja ik ga er niet over, niet mijn probleem. Dat vind ik gek, want het gaat over publiek geld, het gaat over gezondheidszorg. Ja. Dus laat de minister eerst met de artsenfederaties en het pensioenfonds om tafel gaan zitten om te kijken wat ze daarmee, uh, welk, of ze daarmee, hoe ver ze daarmee komt. Ja. En zo niet, ja, dan moeten wij uh, wettelijk uh, wat dingen gaan doen. Maar volgens mij hoeft het helemaal niet zo ver te komen. Goed, ik ga het voorleggen aan minister Invoer, de directeur van het fonds. Als er zo'n code komt, gaat u daar dan naar luisteren? Natuurlijk zullen we, als er een code komt, kijken wat dat voor een effect heeft. En we zullen het ook overleggen met onze achterban. Ja. Uiteindelijk is het een democratisch proces. Als de meerderheid van onze achterban wil dat we niet in tabak investeren... zullen wij niet in tabak investeren. En verder zijn we natuurlijk liever niet voor verplichtingen... maar willen we liever ons eigen beleid kunnen uh, be bepalen. Maar uiteraard, als er een gedragscode komt en er komt regelgeving over... zullen we daar ook naar moeten luisteren. Ja, maar u zegt, voor mij hoeft het niet. Ik wil liever doorgaan op de huidige weg. Nee, ik wil datgene doen wat onze achterman wil. En dat is uiteindelijk bepalend erin. En tot nog toe heeft de meerderheid, de ruime meerderheid, heeft er geen problemen mee. Nu, moment dat dat anders wordt, zullen we daar anders naar kijken. En er zijn natuurlijk meerdere vormen dan van specialisme. Dus niet alleen longartsen. En zo zijn er ook andere specialisten die hun eigen stokpaardjes hebben. En dat moeten ze met elkaar overleggen. Dat is typisch iets van de achterban. Ja, u zegt, ik ben gewoon een uitvoerder van de wensen van de achterman. Punt. Uiteindelijk wel. Ja, en als de politiek met een code komt, gaat u daar naar luisteren... en gaat u dat bespreken met uw achterban? De code gaan we zeker bespreken. Als het uh, wetgeving is, zullen we dat zeer zeker moeten volgen. Ja. Maar ik ga ervan uit dat de wetgever niet zover gaat... dat ze zover ingrijpen in ons uh, beleid. Ja. Slotsvraag aan mevrouw uh, Kuiken. Um, uh, u hoort het, als er een code komt, gaat meneer Steenvoorde daar... Uh, op zijn minste uh, serieus naar kijken. Maar u bent toch ook altijd van de partij die zegt... de pensioenen moeten maximaal geld opleveren... want anders zitten we straks zonder uh, oude dagsvoorziening. Tuurlijk, maar artsen hebben ook een verantwoordelijkheid als het gaat... ze kunnen niet aan de ene kant zeggen we doen aan preventie... en aan de andere kant investeren in een... En een uh, industrie uh, dat uh, dat onmogelijk maakt. Behalve als je de industrie kunt beïnvloeden, zoals meneer uh, Steenvoorde. Ja, maar hij zegt zelf al: ik ga me houden aan een sociale code als die er komt. Ja. Dus dat bevestigt mij in het idee dat de minister met de Artsenfederatie om tafel moet gaan zitten. om hier heel snel een einde aan te maken. Goed, uh, we zullen zien hoe het afloopt. Aflo uh, uh, meneer Steenvoorde, hartelijk dank voor uw komst hier uh, naar de studio. En heel mevrouw ben Vanuit Den Haag, dank u. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. ProDemos, een organisatie die de democratie wil bevorderen, organiseert een cursus over de verkiezingen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zijn er regels voor het stemrecht van verstandelijk gehandicapten? Dat is de vraag aan adjunct-directeur Eddie Habbe Janssen en die heeft dus ook het antwoord. Nou, voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er eigenlijk geen regels. Iedereen krijgt gewoon een oproepkaart voor de verkiezingen. En op het stembureau geldt dat uh, je zelfstandig in staat moet zijn om je stem uit te brengen. Als dat niet lukt kun je een machtiging afgeven. Dan moet je wel in staat zijn om je handtekening eh, te zetten. Dus dat is wel een beperking. Uh, en in de praktijk komt het erop neer dat een groot deel van de mensen met een beperking eh, niet van het stemrecht gebruik maakt. Uh, in, het, in het verleden was dat nog wat ruimer geregeld. Toen gold dat alle mensen die onder curatele stonden, dus uh, onder, onder toezicht stonden geen... Uh, stemrecht hadden, maar die regel is juist een paar jaar geleden afgeschaft. Zodat nu in principe iedereen gewoon stemrecht heeft. Alleen daar in de praktijk niet altijd gebruik van maakt. Altus het antwoord van adjunct-directeur Eddie Habbe-Jansen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Nijmegen. En daar is Thijs Boelens. Ik ga nu via e-mail een verbinding opzetten, via Facebook. Ik nodig gewoon met een normale e-mail. Uh, een van de bezoekers eraan uh, uit. Die krijgt nu een e-mail gestuurd. Daar zit een link in. Daar klikt hij op. De patiënt hoeft alleen maar op die link te klikken... en automatisch start, uh, in een webbrowser start uh, Facetalk. De argeloze luisteraar zal zich afvragen wat, uh, waar dit over gaat. Uh, aan het woord is Lucien Engelen. Hij is directeur van het innovatiecentrum van het UMC Sint Radboud. Uh, ja... U stoot op in de volkeren uh, Geen Facebook, maar FaceTalk. U liet het al vallen. En ja, heel plat gezegd, het is een beeldverbinding tussen ja, patiënt en arts. Hè? Ja, dat klopt. Uh, wij proberen een beeldbel uh, systeem op te zetten... waarbij patiënten zelf kunnen deelnemen... ook aan besprekingen die over hunzelf gaan. En ook op die manier op afstand dus... te zorgen voor wat we dichter weer in de buurt brengen naar de patiënten zelf toe. Ja, hebben we hebben contact nu met de arts. Uh, ergens in dit ziekenhuis daar zit de hoogleraar neurologie Bas Bloem... Hebben we contact? Ja, we leggen nu de verbinding zoals u uh, kunt zien. Uh, uh, het wordt nu opgezet waarbij hij in dit geval op zijn iPad... waar dan ook in dit ziekenhuis uh, verblijft. Uh, hij, uh, de manier waarop dit nu wordt opgezet is dat hij op die link klikt... net zoals dat de patiënt dat doet. En hij ook automatisch de videoverbinding uh, uh, in werking zet. Wat is nou het voordeel van zo'n videoverbinding? Want mijn eerste vraag is, een arts... Ja, die moet een patiënt toch kunnen zien, in de oog kunnen kijken... Kunnen, kunnen ruiken, bij wijze van spreken. Die moet een patiënt toch kunnen onderzoeken. Ja, zonder meer. Uh, dit is ook natuurlijk niet voor uh, alle vormen van uh, zorg, uh, van toepassing. Maar waar het met name om gaat, is dat je vaak uh, ziet... dat mensen naar het ziekenhuis moeten komen... twee, drie minuten later ook weer buiten zijn. En dat dat dus ook door middel van een telefonisch consult kan plaatsvinden. Maar je hebt daar nu ook nog eens een keer beeld bij. En ik denk dat dat gewoon ook heel belangrijk is. Nou, het is wachten op het beeld van... Kijk, daar is die. Dag, meneer Bloem. Kunt u een praktisch voorbeeld geven hoe dit nu werkt? Ja, als voorbeeld, uh, ik neem even aan dat mijn broer, uh, professor Bloem is uh, Parkinson-specialist onder andere, uh, een probleem heeft gehad in het weekend en ik zou heel graag met hem willen bespreken wat we gezien hebben en of we met hem moeten komen naar het ziekenhuis. Dus. Professor Bloem, uh, mijn broer, die zoals u weet Parkinson heeft, begon in het weekend nogal heftig te bewegen met zijn, met zijn ledematen en we maken ons er wel een beetje zorgen over, dus we willen eigenlijk wel een afspraak plannen met u als het kan. uit de ufc komt. Want ik zal de beweging toch een keer moeten beoordelen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou moet ik zeggen dat ik heb zo'n kleine telefoon... waarmee ik een opname gemaakt heb. En ik dat misschien aan u zou kunnen laten zien. Dan heeft u een klein beetje een idee van wat op dat moment gebeurde. Ik loop even naar hiernaast, naar professor Bloem. U gaat die video laten zien. Ik ga een andere kamer in. En daar zit dan de neuroloog Bas Bloem... Nou, we doen dit natuurlijk als een soort van ja, voorbeeldje. Maar als het goed is, krijgt u nu op uw iPad een filmpje te zien. Ja, dat klopt. En dat scheelt natuurlijk enorm. Uh, deze patiënt woont ver weg. Uh, heeft bovendien uh, deze rare bewegingstoornis in aanvallen. Dus soms is het er wel, soms is het er niet. En het komt regelmatig voor dat mensen hele lange afstanden naar het Radboud uh, rijden. En vervolgens zie ik niks. Ja. U, bent, u bent arts. Wat is nou het voordeel van dit systeem? Ik bedoel, we zien u nu... Uh, uh, uh, yeah, uh, Iemand in een andere kamer. En u kunt daar via een videolijn mee praten. Wat is voor u het grootste voordeel van dit systeem? Ik vind het service naar de patiënten toe. Het scheelt mensen een enorme reisafstand. Uh, het vervangt natuurlijk nooit het intermenselijke contact. Dus warm persoonlijk contact in de spreekkamer blijft altijd belangrijk. Maar heel veel praktische zaken in de zorg... zoals bijvoorbeeld het, het beoordelen van een video, het beoordelen van klachten... maar het delen van informatie kan op afstand. En ik vind dat service naar de patiënt toe. Het is al getest in, uh, ja, hier binnen het uh, UMC Radboud. Uh, er is ook al een hele praktische uh, uh, uh, mooie zaak geweest. Uh, iemand in Egypte had een probleem. En daar is gebruik gemaakt van deze, uh, deze verbindingen. Ja, prachtig toch? Op die manier ontsluit je de kennis van de hele aardbol... Uh, voor mensen met, met, met aandoeningen. Wat was er aan de hand? Uh, bij die patiënt was er een probleem met de postaat. En we hebben hier uh, via professor Jelle Barends hele unieke expertise in huis op het gebied van postaatkanker. En hij heeft dus op die manier een foto op afstand kunnen beoordelen. En op die manier de behandeling in Egypte beter gemaakt. Wat verwacht u ervan? Wat zal dit in de toekomst brengen? Ik denk eerlijk gezegd dat dit een kleine revolutie in de zorg is. Alle politici in het zorgdebat, hè, gisteren hadden ze het weer over zorg dicht bij huis. Nou, Veestalk geeft dokters nu echt handen en voeten om uh, die zorg echt daadwerkelijk dicht bij huis te brengen. Het lijkt me een goede ontwikkeling. Ik vind het prachtig. Bijdrage was dat van Thijs Poedens. Straks, Bosnische moslims en etnisch-Kroatische kinderen... hebben les op dezelfde scholen, maar ze komen elkaar nooit tegen... want er heerst een strikt apartheidregime. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1955. Ik heb nooit dit strike in het publiek deze dag, 5 september dus, 1955, wordt Fred Kaps wereldkampioen goochelen. De Nederlandse goochelaar reist op dat moment de hele wereld over met zijn goochelact. Vingervlugheid, dat was het kenmerk van Kaps. En hij was de grote held van Hans Kazan. Toen ik eh, eh, jong was, was hij eigenlijk dé goochelaar eh, op televisie. En eh, ja, hij was voor mij een heel groot voorbeeld, omdat hij het goochelen eh, ja, liet uitstijgen boven... Uh, ja, het, het, het, het kermisvermaak van mensen in glitterpakken met hoge hoeden, konijntjes en doeken om het maar zo te zeggen. Hij was een, uh, een gentleman goochelaar en hij deed dat, had een presentatie die mij bijzonder aansprak. Uh, only one, twee four and one is five ordinary red playing cards. Hij kon goed praten, hij kon het goed presenteren. Hij was, het, was, het was inderdaad een, een, een, een hele beschaafde presentatie van, van, van goochelen. Maar daarnaast, dat is natuurlijk ook eh, zeker zo belangrijk... was hij ook als vakman echt een absolute, absolute topper. Ik weet dat ik hem een keer tegenkwam op een, op een Gogelencongres in Brussel. En toen was ik nog heel jong en ik keek natuurlijk huizenhoog tegen Fred Kaps op... En op dat golfcongres liepen allemaal goochelaars rond. Twee, driehonderd amateurs en beroeps, alles door elkaar. En toen zei ik tegen hem... Uh, Goh, meneer Kaps, wat zijn er toch eigenlijk veel goochelaars, hè? En toen zei jongen, er zijn niet veel goochelaars. Dat zijn allemaal mensen die kunstjes doen. En mensen die kunstjes doen, dat is iets anders dan een goochelaar. En toen zei ik, maar wat is dan het verschil? Uh, ja, zegt hij, het verschil is dat een... een... Een goochelaar, bij een goochelaar is de presentatie, het, het, je bent een acteur die de rol speelt van een magiër eigenlijk. Zeg, Gouden kreet was altijd, eh, het doet er niet toe wat je doet, maar hoe je het doet. En daar heeft hij gewoon 100% gelijk in. So right now we have the two of diamonds in this hand and the three of diamonds we have had here... Uh... Well, I'm, I'm, I don't think I can show you this trick tonight. It's a beautiful trick really, but you need five cards and only have one left and with one card it doesn't work. Awfully sorry, because it's red on this side en black on the other side. Fred Kaps uh, uh, uh, reisde wereldwijd, om het maar zo te zeggen, met zijn, uh, met, zijn, met zijn show of met zijn optreden. En uh, vooral. In het, kijk, uh, op een gegeven moment worden de namen natuurlijk weer vergeten, maar in het vak, uh, in, in ons vak, laat ik het dan maar zo zeggen, wereldwijd, of ik nu in China kom, of in Amerika, of in Engeland, of in Duitsland of Frankrijk, maakt allemaal niet uit. Als je in de goochelaarswereld de naam Fred Kaps noemt, dan is dat nog steeds van ah, oh, Fred Kaps. Dat, dat is nog steeds een naam die met uh, buitengewoon veel respect wordt uitgesproken. Hans Kazan, over zijn grote held, Fred Kaps, die werd wereldkampioen goochelen deze dag in 1955.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 From the beach, the only Hey, hey, hey. Het is 7 voor 10. U luistert naar de Caro op Radio 1. De Bosnische minister voor Onderwijs wil af van de apartheid die heerst op scholen. Er zijn 50 scholen waar Bosnische moslims en etnisch-Kroatische kinderen... in dezelfde gebouwen les hebben, maar elkaar nooit tegen kunnen komen. Aparte ingangen, schoolpleinen, zelfs de lestijden zijn erop ingericht... dat ze gescheiden leven. Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in uh, Belgrado. Uh, jij was op zo'n uh, gescheiden school in Bosnië. Het is een overblijfsel van de Balkanoorlog, denk ik, hè. Ja, klopt, klopt. Het is een uh, uh, school in Centraal-Bosnië, vlakbij bij En dat is een uh, gebied waar zowel uh, Bosnische Kroaten als Bosnische Moslims samenleven. En dat is een van de twee provincies waar die twee bevolkingsgroepen tenminste uh, elkaar nog tegen kunnen komen. Maar die school, ja, dat is echt. Uh, heel vreemd, er staat er op het eerste ogen een heel, gewone, een heel gewoon schoolgebouw. Met, uh, uh, nou ja, maar, maar als je dichterbij komt, dan zie je eigenlijk letterlijk fysiek dat de school is opgedeeld in tweeën. En de linkerkant is uh, dan voor de Bosnische-Moslimkinderen en de rechterkant voor de Bosnische-Kroatische uh, Bosnische kinderen. En uh, ja, ze zijn uh, in twee verschillende kleuren geschilderd en uh, er is een duidelijke scheidslijn in het midden. Het is net alsof er twee schoolgebouwen tegen elkaar zijn gezet. En uh, nou ja, wat je al zei, twee ingangen, twee verschillende schoolpleinen en in dit geval waren die, die schoolpleinen ook aan weerszijden van de school. Ja. Dus ja, die kinderen moeten wel echt heel erg uh, hun best doen en heel erg uh, zwaar verdwalen willen ze elkaar tegenkomen daar. Dat maar is dat ook niet met het oog op het verleden ja? uh, uh, uh, uh, wel een goede situatie, want ze elkaar anders misschien nog steeds de hersens inslaan? Nou, die kinderen die zitten daar niet zo even de hersens inslaan. Het gaat in dit geval toch vaak uh, meer om de ouders. Hè? Um, uh, ja, het, het doel is natuurlijk uiteindelijk wel om Bosnië uh, een vreedzame toekomst te bieden. En daar zijn ze op zich uh, hard uh, naar, naar op weg. Het is er een stuk rustiger dan uh, 15, 20 jaar geleden toen de oorlog uh, was. Um, maar ja goed, deze minister weet ook dat hij uh, bijvoorbeeld de Europese Unie net heeft heigen. Uh, en uh, toch uh, wat moet doen aan die verdeeldheid die daar nog steeds heerst. En die spanningen die er nog steeds zijn. Dus ja, uh, het is toch wel wenselijk. En dat ging het veel Bosniërs zelf ook hoor. Um om, dat, om daar iets aan te veranderen. Uh, maar ja, in de praktijk uh, blijkt het toch, uh, toch vrij moeilijk. Ja, nou wil die Bosnische minister van Onderwijs dus af van die apartheid, <g discussions> van die segregatie op die scholen. Uh, vindt die enige weerklank? Heeft dat enige kans van slagen? Of is het gewoon een, een mooie nobele gedachte van een politicus? aan en de ene kant is het een andere gedachte van de politicus en ook een beetje retoriek, hè. Uh, zijn naar de internationale gemeenschap toe. Maar aan de andere kant heeft hij wel een plan uh, bedacht. En dat ligt ook al op tafel, en dat moet er deze maand ook al van start gaan. Uh, dus, dus ergens uh, is het wel, uh, is het heel concreet. Um, het gaat twee jaar duren, het is de vraag of dat gaat lukken. Ja, en de bevolking die is toch een beetje sceptisch. Aan en de ene kant denken ze, ja, het is retoriek. Uh, aan de andere kant willen ze het wel graag, maar weten ze ook dat het in de tijd. ...toch heel moeilijk te doen is. En dan heb je, het, je hebt het niet alleen over die scholen... ...die, die, die fysiek gescheiden zijn... ...maar ook over het, het curriculum. Hè. Uh, het onderwijssysteem... ...wat uh, aan beide kanten van die school... Uh, totaal anders is. Dan heb je het niet over vakken als... ...wisseling of scheikunde... ...maar ook uh, over vakken als geschiedenis... Ja. ...en godsdienst. Juist. En kijk, dus, de Bosnische Kroaten hebben een heel ander, uh, ander idee van de geschiedenis... vooral de recente oorlog dan, uh, dan de Bosnische Moslims. Dus, ja. En Hoe krijg je zo'n onderwijssysteem bijeen? Juist, dus dat zo makkelijk vragen. is dat allemaal nog niet. Mitra Nazar vanuit België, ja. ik dank je wel. Straks, dames en heren, help, de ouderenzorg zorg loopt gevaar... zegt het college van uh, voor, uh, zorgverzekeraars. En het CDA wil een gehandicapte quotum. Zometeen. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Weet u het nog niet? Oh. Of helemaal niet? Met wie sta ik? Zit u in politieke nood? Hallo met de Groot voor de politieke nood. Bel elke dag tussen elf en half twaalf met Ferry de Groot. Ik vind eigenlijk dat iedereen een beetje blazerd is. Dat iedereen een jaar langer moet werken. 0800-1121. Zeg loopt u eens leeg. Politieke nood, bel Ferry de Groot. Ik heb hoop gekregen als ik kijk naar mensen als Diederik Samstel op dit moment. Ben je dat nou echt? Bel elke dag tussen elf en half twaalf. Ik met meneer de Groot. Helemaal. 0800-1121.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 Ga snel naar nrc.nl/sony. Dit is Radio 1.